10 uur. De Radio 1 Sportzomer. van Veenhoven en Felix Mörders. Goedemorgen. Live vanuit een bruisend Londen waar het net zo warm is als in Nederland. De Radio 1 Sportzomer. Hier de komende 17 dagen vandaan. Deze stemmen komen uit Alexandra Palace. In de volksmond Ellie Pally genoemd. We praten zo met de chef de mission, Maurits Hendricks. In heel Groot-Brittannië hebben om 12 over negen duizenden klokken de Olympische Spelen ingeluid. geluid. 3, 2, 1, ringing! Bij hoge uitzondering werd ook de Big Ben in Londen met de hand in werking gesteld. Dit is hem. De Britse regering gaf er speciaal toestemming voor. De laatste keer dat de Big Ben buiten de reguliere tijden luidde was 60 jaar geleden... tijdens de begrafenis van koning George VI... Vanavond om tien uur is de officiële opening van de Spelen. En nu al rond deze tijd komt de eerste Nederlandse deelnemer in actie... handboogschutter Rick van der Ven. Voor het eerst is een Syrisch parlementslid gevlucht naar Turkije... meldt Sky News Arabia. De vrouw maakte deel uit van het parlement dat in mei werd gekozen. Het wordt gedomineerd door de baatpartij van president Assad. De vrouw vertegenwoordigt de provincie Aleppo... waar de laatste weken zwaar is gevochten. Ze heeft gezegd dat ze vlucht voor het tyrannieke regime van Assad... vanwege de onderdrukking en de beestachtige martelmethoden. Eerder liepen de Syrische ambassadeur in Irak en een aantal legerofficieren over... onder wie een hooggeplaatste Syrische generaal. Voor het eerst wordt er meer geklaagd over webwinkels dan over gewone winkels, meldt Consuwijzer. In de eerste helft van dit jaar ging 53 procent van alle klachten over webshops. In dezelfde periode vorig jaar was het nog 43 procent. Volgens Consuwijzer is de verklaring eenvoudig. Per computerwinkelen wordt steeds populairder en er komen steeds meer webshops bij. Consuwijzer over het soort klachten. Nou, opeens staat echt uh, niet of te laat bezorgde producten. Dus dat is natuurlijk heel erg vervelend. Uh, garantie en ondeugelijke producten en diensten en over de rekening.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 Die zijn van belang voor uh, handelaren die in allerlei ingewikkelde financiële producten handelen. En op het moment dat, die, dat, dat deze zeg maar, rente uh, net ietsjes lager of hoger is afhankelijk van het soort financiële producten... kun je daar een financieel voordeel uit halen. De Rabobank kan het bericht niet bevestigen. Eerder werd bekend dat twee oud-medewerkers van de Rabobank door hun nieuwe baas, een Japanse bank, waren geschorst. En de Rabobank zegt wel dat dit twee van die vier medewerkers zijn waar het hier om gaat. Dan nog het weer. Eerst veel zon, later meer bewolking... en kans op onweersbui. Het wordt broeierig warm, 24 tot 30 graden. Morgen eerst nog een bui, in de middag zon en ongeveer 21 graden. AMB verkeersinformatie Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... staat een vrachtwagen stil bij echt en daardoor is de afrit dicht. En er staat een file op de A27, Gorkum richting Breda... tussen Breda en Knopend Sint-Anderbos, 2 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Zometeen Maurits Hendricks over de opening van de Spelen. Het bijzondere Nederlandse trainingscentrum hier in Londen. en over de plek waar wij hier zitten, een paar meter vandaan, het Holland House. Hier zijn live vanuit Londen, Willemijn Veenhoven en Felix Meerders. D66 wil de positie van starters op de woningmarkt verbeteren. Want starters zijn nodig om de vastgelopen woningmarkt weer in beweging te brengen. Denkt de partij Tweede Kamerlid, Kees Verhoeven. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom die starters helpen, waarom niet de doorstromers? Want die houden die starters woningen bezet. Ja, precies. Je moet, uh, het is één hele grote keten die, uh, die uh, zeg maar in beweging gebracht moet worden. En als starters weer woningen kunnen kopen, dan kunnen die doorstromers hun woning verkopen. En dan komt de woningmarkt weer in beweging. Dus het begint bij starters. Uh, uh, dus daarom willen we vooral de starters nu uh, de kansen uh, verbeteren voor starters om, uh, om, ja, om uh, een, een huis te kunnen uh, vinden. Maar dat weten we natuurlijk altijd, hè, dat het begint bij die starters. Dus u komt nu met plannen. Ja, we weten altijd dat uh, de oplossing in de handen ligt... Maar uh, er zijn nog weinig voorstellen gedaan om starters ook echt te helpen. Uh, er wordt natuurlijk wel veel over de woningmarkt gepraat. Maar dat zijn al heel lange termijnplannen. En heel veel starters zeggen tegen mij als ik spreek. Joh, ik kom nu niet aan een woning. Dat, dat had u natuurlijk met... wel even kunnen, we kunnen regelen. Dat vijfpartijenakkoord, he, wat uh, onlangs besproken is. Daar had dat mooi in geregeld kunnen worden. Nou, daar is al één ding ingeregeld. Want er is bijvoorbeeld ingeregeld dat de overdagsbelasting uh, op 2% bleef. Dus het scheelt toch bijna 10.000 euro op een, uh, op een gemiddeld huis. Dus dat nog is voor veel voor starters natuurlijk, 2%. En wij willen het zelfs naar 0% krijgen, uh, dus dat is ook een van onze voorstellen. Uh, en een ander voorstel is dat er vooral, uh, en dat is misschien wel een van de grootste problemen, er zijn gewoon veel te weinig woningen. Uh, steeds meer mensen wonen alleen of in een kleiner gezin, dus er moeten 500.000 woningen bijgebouwd worden. Ja, daar moeten we nu aan gaan beginnen. En wat ik het leuke vond aan uw plan is dat die starters dus wel lekker in een kantoorgebouw kunnen gaan wonen. Uh, een, aantal, uh, heel, een aantal kantoorgebouwen die jarenlang leeg staan, die worden door niemand meer gebruikt. Uh, en, en er zijn mogelijkheden om die om te bouwen naar woningen. Kan niet altijd, maar waar het wel kan, moet je dat zeker doen. Uh, en ook is er heel veel grond bij gemeentes die niet gebruikt wordt. was ooit bedoeld voor kantoren. Nou, je zou kunnen zeggen als gemeente, we gaan die grond gebruiken voor woonkabels, zodat mensen daar zelf... Een, een huis op kunnen gaan zetten. Nou zijn er helaas een heleboel mensen die hun hypotheek niet meer kunnen betalen... of uh, door scheiding of door andere economische oorzaken. En op dat moment dan gaat zo'n huis soms de veiling op. En dan vinden de executie, executieveilingen plaats. En die wilt u beter toegankelijk maken voor starters. Waarom? Mogen zij dat bieden? Nou ja, Wat je nu ziet is dat uh, het is heel vervelend is als mensen gedwongen hun huis moeten verkopen. Maar helaas gebeurt dat wel. En wat je nu heel vaak ziet is dat dan allerlei... Grote vastgoedpartijen en banken en financiers die kopen dan voor een laag prijsje die woningen op. Dus degene die profiteerde, dat zijn vaak de grote uh, banken en, en vastgoedpartijen. En wij willen dat ook particulieren gewoon op zo'n woning kunnen uh, bieden. Zodat uh, die mensen ook gewoon de kans krijgen om op die manier een woning te kopen. In, pla in plaats van dat alleen maar de gevestigde vastgoedpartijen uh, dat kunnen doen. Maar die partijen die zitten er natuurlijk bovenop. Dus die hebben veel meer invloed op het moment dan zo'n arme starter die er in één keer bij die bieding is. Ja, en nou ja, daarom moet je dus zorgen dat, dat de, de regels van zo'n veiling en de, de momenten wanneer dat is, dat dat gewoon transparanter wordt. Zodat gewoon uh, ook u en ik als het ware gewoon weten hoe zo'n veiling werkt en dat je ook op die manier daar een huis kan kopen als starter. En wat gaat u doen met de Nationale Hypotheekgarantie? Nou, wij willen uh, graag dat, dat starters met name, hè, freelancers, zzp'ers, allemaal mensen die werken zonder dat ze een vast contract hebben, die krijgen vaak geen woning, die krijgen geen hypotheek. Uh, dus wij willen eigenlijk de nationale hypotheekgarantie willen we, uh, qua, qua hoogte iets verlagen. Maar hem dan tegelijkertijd beter toegankelijk maken voor starters. Bijvoorbeeld, uh, nu wordt er gezegd, je moet minimaal drie jaar een inkomen hebben uh, wat vast is als je geen vast arbeidscontract hebt. Dus dat je echt kan laten zien dat je al lang een goed salaris hebt. Je zou kunnen zeggen, breng dat nou eens terug naar twee jaar. Dan heb je toch alweer uh, een heleboel mensen die zeg maar, dan na twee jaar al een woning kunnen, kunnen kopen. En nu is dat pas na drie jaar. Zijn er partijen die er net zo over denken, meneer Verhoeven? Anders hebben we een plan van D66 en dan is het verder een luchtballon. Uh, ja, nou ja, onze plannen zijn natuurlijk meestal uh, breed gedragen in de, in de Tweede Kamer. Uh, het leuke van dit plan is denk ik dat het niet zozeer heel erg politiek-ideologisch is. Maar dit is vooral een, uh, een vorm van praktisch nadenken. We hebben gewoon eens gekeken van wat zijn nou de concrete praktische problemen. Wat kunnen we daaraan doen? Wat kunnen gemeenten doen? Wat kunnen uh, ontwikkelaars doen? Wat kunnen woningcoöperaties doen? En dat hebben we opgeschreven. Dus ik denk dat een aantal van dit soort plannen uh, breed draagvlak kan, uh, kan hebben in de Tweede Kamer. Dus we zouden, uh, wat mij betreft, direct na de verkiezingen, uh, zouden we er echt wel mee kunnen gaan beginnen. blijft het heel erg jammer dat u dat nu pas bedacht heeft, want het had natuurlijk veel eerder... Nu is de Kamer op vakantie, nu kunnen we helemaal niks meer doen, moeten we wachten tot meneer, na 12 meneer, september? Meneer, meneer Meurders, elke keer als iemand tegen mij zegt, u had dit eerder moeten bedenken... dan denk ik, dan is het dus in ieder geval een goed plan waar we nu wat mee moeten. Dus uh, laten we het positief houden. Ik houd positief. Tweede Kamerlid Kees Verhoeven, een hele goede morgen. En ik hoop dat de man die het allemaal voor elkaar heeft gekregen... de Olympische Spelen, Maurits Hendricks... een belangrijk man dat hij het ook heel relaxed aandoet vandaag. Al jarenlang werkte hij hier naartoe natuurlijk naar de Olympische Spelen. Hij moest er als technisch directeur van NOC NSF voor zorgen... dat de Nederlandse atleten zich goed konden voorbereiden op de Spelen. En hij is dus chef de mission van de Olympische ploeg. Maurits Hendricks, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wij kunnen u niet zien, want wij zitten hier in in en u zit ergens uh, in het Olympic Park in de studio. Maar ik kan me zo voorstellen dat u wel een beetje wallen heeft. Nee hoor, het, nee? ik heb tot nu toe uitstekend geslapen. En, uh, af en toe zit er eens een keer een korter nachtje bij, maar over het algemeen uh, liggen we er redelijk vroeg uh, in, uh, in het Olympische dorp. En uh, dat gaat allemaal heel goed. U ook als niet-sporter. Nou ja, dat probeer ik wel. Ik bedoel, het is natuurlijk toch gewoon ook hier voor ons een, een volle maand door met lange dagen. Dus het is ook voor de begeleiding is het zeker belangrijk om erop te letten dat ze genoeg slapen. Hoe laat lag u erin gisteren? Gisteravond was wat later. Dat is, een, dat is een beetje een gemene vraag, want ik zat bij jullie collega's daar. Ik zat bij Mart aan tafel. Ja, dat is waar ook. Maar u, bent, u, u kent niets van zenuwen? Nee. Nou ja, goed. Ik bedoel, het komt nu dichterbij, gelukkig maar. Want we zijn er al een, een paar dagen klaar voor en dan ontstaat er wel, wel iets van een, uh, van een spanning. Niet ja. zo als, uh, zoals ik dat als coach voelde. Als coach dan, uh, ja, dan begon het echt, uh, de, de, de paar dagen daarvoor begon het echt te kriebelen in mijn buik. Dat heb ik nu wat minder. U bent er klaar voor. De, de, alle sporters zijn er klaar voor. Voor sommige sporters uh, ja, is het toch slecht afgelopen. Slecht nieuws van hockeyster Willemijn Bos, hè? Ja, dat was echt een drama voor Willemijn zelf... Um, Kruisbanden gescheurd? Voorste kruisband gescheurd uh, ja, in, in de laatste twee minuten... van de laatste oefenwedstrijd. Uh, je, je, zit echt, uh, je staat vlak voor de start en dan uh, gebeurt zoiets. Uh, ik, ik zie dan ook een kleine uh, huivering door, door de hele ploeg gaan. Want uh, elke sporter uh, die op de spelen is, die weet, uh, die weet meteen... en heel drommels goed wat dat betekent. Dus uh, voor Willemijn is dit echt een persoonlijk drama. En belt u haar dan nog om haar sterkte te wensen... Ik was in het uh, dorp en uh, de, de staf van de hockeyploeg vroeg uh, of ze even mijn ruimte konden gebruiken. Dat is een wat, uh, wat rustigere ruimte om uh, Willemijn uh, ja, even een kans te geven om uh, tot rust te komen... nadat uh, haar het nieuws helemaal was uitgelegd, uh, wat de uitslag was van de scan. En ja. Ik heb ze eerst even die ruimte gegeven en daarna moest ik snel naar, uh, naar de studio in het Heinekenhuis. Dus uh, als ze straks wakker is, dan hoop ik dat er een momentje is... om. Uh, Even rustig met het te praten. Ja, nou, dat voor zover uh, het slechte nieuws. Um, terug naar, naar vandaag, naar de openingsdag. Dat moet voor u helemaal een hele bijzondere dag zijn. Als we even denken, terugdenken aan vier jaar geleden. Um... Ja. Ja. En dan laat ik aan u om dat in te vullen. Nou ja, nee, dat, is niet, uh, dat is niet vandaag uh, die dag. Uh, die, dat is, uh, u, nee, u, u, u doelt nee. op uh, 8, okay. 8 augustus uh, 2008 de, ja, de Het klopt niet altijd parallel, van, die spelen eens Maar goed, ja. het, het, het was ook de openingsdag. Ja. ja, het was de openingsdag en daar werd, uh, daar werd Elio geboren. Ja. ja, dat heeft u mooi zo uitgemikt. Nou ja, zulke soort dingen mik je niet altijd uit. Hè. Dat, uh, gelukkig uh, heb ik een, een echtgenote die net zo uh, begaan is met de Olympische Spelen als ik dat ben. Dus, uh, ja. want u was toen bondscoach uh, de, bij, de, bij de Spanjaarden en ja. u was in Peking. En uw vrouw zat in Zuid-Afrika, en nou ja, want daar beviel zij. En toen op die avond werd uw zoontje geboren. Weet u nog wat u op uw webblog schreef? Of, uh, zal, ik, of zal ik het even voorlezen? U mag het even voorlezen, ja. <laughs> Welkom dus in deze wereld op een dag die de hele wereld zal onthouden... dat je het zo kan uitrekenen. Mama is in Zuid-Afrika bij haar mami en papi en ik ben in China... waar we over een paar uur de Olympische Spelen beginnen. Dankzij jou heb ik daar nu al gewonnen. Wat mooi. <laughs> Hoe dit? lang heeft het geduurd voordat u hem zag eigenlijk, meneer Hendricks? Uh, hij was zes weken toen ik hem zag. Dus, en, u ja. ziet, en nu ziet u hem weer een tijdje niet, neem ik aan. Ja, dat, ja, dat, dat is zo. Dat is, uh, zowel voor hem als, uh, als voor mij is dat moeilijk. Maar goed, het, dat is ook wel het, het leven van, van, van topsporters en coaches van vandaag de dag. Hè. Heel veel van onze coaches en sporters zijn, ja, zijn wel tussen de twee en de driehonderd dagen op, op pad. En er zijn natuurlijk wel meer beroepen in, uh, in, in Nederland waar, nou. uh, waar mensen veel van huis zijn. We gaan het uiteraard nog zo meteen hebben over onze sporters en over de medaillekansen. Uh, maar eerst eventjes, um, naar, even naar uw tijd toe, want u was bondscoach. Van de Spaanse hockeymannen. U uh, haalde zilver binnen in Peking. We waren even benieuwd hoe u dat dan toen gevierd heeft. We hebben natuurlijk hier het Holland Heinekenhuis, is vermaard over de hele wereld. Is daar een soort Casa de Spanja? Nou, dat is er, maar dat is een hele surfe tent. Uh, waar, waar uh, uh, ja, uh, laat maar zeggen, um, de, de middelbare leeftijd voorbij uh, grijze heren met grote sigaren uh, een biefstuk eten. En um, dat, dat is het wel een beetje. Uh, ik denk dat we ons eigenlijk helemaal niet realiseren in Nederland... hoe bijzonder uh, het is wat wij allemaal hebben. Ik, ik ben me daar uh, heel erg bewust van geworden in die, in die acht jaar Spanje. Nee, dat, is, uh, dat zijn dingen die, die in Spanje in ieder geval helemaal niet uh, geregeld worden. We hebben het, uh, we hebben het gewoon met, uh, met de jongens, we hebben het onderling, we hebben het gevierd. Snel een biefstukje naar binnen gewerkt en toen weer weg. Zo is het. Ja, eh, want we weten het allemaal wel. Dat, dat, dat, ik zal het nu vanaf nu even het Hollandhuis noemen. Uh, ze hebben volgens ja. mij draaien ze genoeg omzet. Um, legt u eens even uit wat voor. U praat natuurlijk met ongelooflijk veel sporters, ook internationaal. Wat voor gevoel dat bij die mensen oproept wat wij hier hebben? Ja, nou, ik, ik denk bij de rest van de wereld wel, wel enige jaloezie. Um, en. Ik denk dat heel veel, veel sporters en ook heel veel landen uh, en sponsors uh, dat heel graag uh, zouden willen kopiëren. Is ook wel eens geprobeerd. Maar... Ja, kennelijk is het, is het toch zoiets bijzonders en zo, zoiets uh, Nederlands dat dat, uh, dat, maar, dat andere niet lukt. Maar wat is lukt. dat dan? Waarom is het niet te nou, kopiëren? Ik denk een, een aantal dingen. Um, wij, zijn, wij zijn natuurlijk best wel een, een raar land. We, zijn, uh, we willen graag rustig en nuchter blijven. Aan de andere kant, als er iets oranjes te vieren is, dan, dan doen we dat ook met z'n allen uh, vol gas... Um, daarnaast is dit, is dit logistiek zo'n enorm moeilijke operatie... Dat, ja, dat is voor een gemiddeld Olympisch Comité niet te doen. En dan moet je een wereldwijde partner hebben als Heineken... om dat überhaupt mogelijk te maken. Ik bedoel, ik geloof dat er iets van 80 containers hier naartoe gaan. Er werken daar 400 mensen. Het, het is, het is ja. een hele grote operatie. En toch lukt het om daar... Ja, ik, ik, ik wil het nou niet direct zeggen intiem... maar, maar toch wel een, uh, ja, nog een, een, een gevoel te creëren waar je, uh, waar, je, uh, waar je je prettig bij voelt. Houdt u zich daar een beetje mee bezig of laat u dat helemaal aan de biermagnaten Dat heb ik in de voorbereiding gedaan. Ik, ik heb, ben aan, helemaal aan de voorkant bij de besprekingen met Heineken betrokken geweest. Van joh, wat willen we daar nou? nou uh, mijn eigen uh, wens daar was om het in ieder geval weer ietsje meer van de sport te maken. Daar zijn een heleboel mensen toen mee aan de slag gegaan. Daar ben ik een paar keer bij betrokken geweest en op een gegeven moment... Uh, ja, is mijn focus natuurlijk helemaal naar het sportieve. En, uh, en wat bedoelt u ermee dat... eetjes meer van de sport te maken? Is dat minder olé, olé, olé? Ja, ik, ik vond dat, ik, ik zou het zelf uh, vond ik het belangrijk dat, dat onze sportbonden uh, daar, daar zichtbaar waren. Dus welke sporten uh, ze hebben we nou allemaal in Nederland? Welke sporten doen we er allemaal mee op te spelen? Welke, welke bonden werken daar hard aan? Nou, die kunnen, die kunnen in dat Heinekenhuis uh, zich prima uh, profileren. Um, en het andere is dat ja, de, geprobeerd om tribunes te maken... Uh, zodat je echt een beetje het idee hebt dat je in een stadion zit. Um, dat soort dingen moet je aan denken. Maar het Hollandhuis is natuurlijk bij de meeste mensen bekend... Uh, van het feit dat de medailles worden uitgereikt. Die worden nog een keer heruitgereikt. Er staan uh, de atleten of de sporters die staan op het podium. Die worden daar gefetteerd. Dat soort beelden, dat, dat, dat gaat in ieder geval Nederland over... En, en soms ook de hele wereld. Heeft u zelf alles eens op dat podium gestaan als hockeybonscoach of als assistent? Uh, uh, uh, uh, ja, één keer. Ja, U klinkt niet dol enthousiast. <laughs> nee, ik, ik, ik, ja, ik, ik ben daar zelf ook niet zo, niet zo goed. Ik vind het heel moeilijk om, uh, om dan... Uh, die die wedstrijdspanning die blijft mij heel lang zitten. Ik ben heel lang, je, je werkt daar jarenlang naartoe. Ik heb dat dan niet in een uurtje ben ik dat kwijt. Dus ik vond het zelf niet makkelijk om op een podium te gaan staan daarna. Maar wacht even, iemand die gewend is om op een podium te staan... die heeft de wedstrijd nog zo in de benen zitten dat hij dan een beetje achteraf gaat staan, zo achter een gordijntje? Nou ja, goed, het, het, het, je, waarschijnlijk is dat ook heel persoonlijk, hè? Je moet dat uh, kunnen. Ik vind het ook echt uh, bedoeld voor, voor de sporters. En uh, als ik zie hoe nou ja, die... U bent sporter dan, u was sporter, u was uh, coach. Nee, nee, ik was coach, dus ja. uh, dat is toch nog wel even een andere rol. Ja, wel een hele directe betrokkenheid natuurlijk bij, uh, bij uh, mijn elftal, maar... Dat is, ik, het is toch wat anders. Dit is echt wel bedoeld voor de sporters. En uh, natuurlijk eren wij ook de coaches. Want we, we zijn ons heel bewust hoe, hoe, wat voor belangrijk werk die doen. Maar ja, ik had daar zelf niet zo heel van mee. Maar stel nou komende zondag... Marianne Vos die sleept die gouden medaille binnen op de weg. Staat u dan... Wat zegt u dan? Op, gaat u wel even op het podium een praatje voor houden? Neem ik nee aan. hoor, daar hebben we mensen, mensen voor die dat heel goed kunnen. En uh, die, die moeten dat ook vooral gaan doen. Dus u gaat echt niet op het podium, wat voor manier dan ook iets zeggen? Nee, nee dat, De... nou, dat is in ieder geval niet mijn, uh, mijn bedoeling. Ik, wil, uh, ik, ik feliciteer Marjan dan met enorm veel plezier... Uh, ergens, ergens anders op een rustig moment. We praten zo meteen nog uitgebreid met u verder. Dit is de Radio 1 Sportover, met Felix Mulders en Willemijn Veenhoven. London calling to the faraway towns, now war is declared, and battle come down. London calling to the underworld, come out of the cupboard, your boys and girls. London calling, now don't look at us, phony Beatlemania is putting in the dust. Of the rain and the truncheon thing, the ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going to be engines stuck on him, But I have no fear, cause London is down and I live by the river to the imitation zone. Forget, it, brother, you can go in a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 Oh, die heb ik lang niet meer gehoord, zegt de clash. Landing calling, is dit toepasselijk of niet? <laughs> ik had geen andere plaats verwacht dan deze. U wel, meneer Hendricks? Nee, die is de laatste jaren bij ons ook een aantal keren gedraaid. Ja, ja dat geloof ik <laughs> graag, ja. um, U zit daar, als het goed is... Uh, nee, u zit daar ergens vlakbij het Olympisch gebied, hè? bij het Olympisch Stadion. Ja, ik zit in het ja. Olympic Park. Daar heb in je het altijd het grote, grote mediacentrum. Ja. In, het, in het IBC, het grote mediacentrum. Um, daar zit natuurlijk ook het Olympisch dorp. Daar waar de Nederlanders verblijven. Wat ik begrijp is dat... In de voorbereidingen, u heeft daar een hele grote vinger in gehad. Hè, over waar de Nederlanders komen te zitten en hoe dat eruit komt te zien. Nou, dat is iets wat je als Olympisch Comité, zeg maar... Ja, het is een rare onderhandeling met uh, het organisatiecomité. Want het is eigenlijk geen onderhandeling. Hè. Je, je geeft aan waar je graag zou willen zitten. En vervolgens krijg je twee jaar geen antwoord. Maar je bent wel in gesprek met elkaar. Dat is allemaal om hele duidelijke redenen. Zij kunnen niet uh, bekendmaken, ook niet aan, aan ons... waar bijvoorbeeld Amerika zit of, of waar, waar Israël... Zit. Of ja, maar zeggen, um, dat landen die geheim? een gevoelige veiligheidssituatie hebben, ja, dat is allemaal geheim. Want Israël uh, moet ergens in een hoekje van het park waar er veel uitgangen zijn, of hoe moet ik nou dat ja. zien? Um, uh, nee, maar het is natuurlijk duidelijk dat sinds 1972... Uh, er, ...er heel goed nagedacht wordt over ja. waar, uh, waar de equipe van Israël zit. En ook Amerika heeft een bijzondere positie. Dat zijn ook landen, dat zijn ook precies de twee landen... die geen vlaggen uit hun ramen hangen van hier zitten wij. Mm -hmm. En dat, dat betekent een beetje dat je, je bent wel met elkaar in gesprek... over waar je zou willen zitten in het dorp en waarom. Maar ze kunnen dat pas op de allerlaatste moment kunnen ze naartoe zeggen. Maar u heeft wel kunnen aangeven van nou, um, ik wil misschien niet te dicht in de buurt van die sport, van die basketbalhal, want dat ja. geeft overlast. Hoe, hoe kunt u daar iets over vertellen? Ja, we hebben een, een, nou, een, een lijstje gemaakt van dingen van waar willen we nou graag dat uh, het onderdak voor de Nederlandse Olympische ploeg aan voldoet. Nou, um, het was al heel snel duidelijk dat er een hele grote basketbalhal vlak naast het dorp stond. Basketbal is een sport die tot laat in de avond gespeeld wordt. Ik geloof dat er bijna 20.000 mensen in kunnen in die hal. Dus ja, dat kan je wel nagaan wat voor, wat voor een tumult dat op kan leveren. Daarnaast wilden we uh, uh, graag in een, uh, dus een, een rustiger kant. We wilden ook graag zitten waar we zeg maar, de mogelijkheid hadden om een beetje een, een, een Nederlands terras of een... Een, een sociale hoek te maken waar we elkaar uh, gedurende die drie weken dat we hier zitten tegenkomen. Nou, zo heb je een aantal wensen, uh, zo je wilt. En daar heeft, uh, daar heeft het organisatiecomité wat mij betreft uh, geweldig rekening mee gehouden. Hoeveel ingangen heeft het uh, Nederlandse gedeelte van het Olympisch dorp? Uh, ons, ons blok, waar wij, waar wij wonen, heeft één, één deur. Dus daar moeten ze allemaal doorheen? Ja, dat vond ik ideaal, want uh, we, we, die komt ook uit op uh, wat ze de courtyard noemen. Uh, dat is zo'n zo binnentuin. Nou, die Engelsen kunnen wel tuinen aanleggen. Dus dat ziet er ook echt hartstikke leuk uit. En, daar en dan staat u bij de deur en dan gaat u ze allemaal welkom heten. Of uh, zegt nee. nou veel plezier zo meteen en we nou ja, dat. Ik, ik ben er vaak niet. Hè, want Ik zit zoveel mogelijk bij de sporten. Dus, uh, maar, maar ze komen elkaar daar gewoon tegen. Nou, dat vond ik, uh, dat vond ik een, een prettig idee. En is het echt zo, dat moeten we ons voorstellen... dat de sporters daar na gedane arbeid gezellig met bij elkaar gaan zitten? En wel een spelletje doen of zo? Ja, ja dat, dat, nou ja, het, het is dat je het zegt. Maar uh, daar <laughs> hebben we inderdaad schaakborden. En mensen erg niet uh, hebben we daar ja? liggen. Ja? Uh, <laughs> hè? Kijken of we een beetje weg kunnen komen van de computergames. Maar dat, <laughs> ja, dat, dat, uh, dat... Dat wordt dat toch een, is... grote, een grote veldslag. Nou, je, het, Henk het zijn... Grol achter de mensen erg je niet bord. <laughs> dat... Ja, die sla ik ook over. Maar het, het is ook... Uh, het, het zijn faciliteiten. Die sporters die bepalen zelf wel waar ze behoefte aan hebben. Uh, ik wil ze in ieder geval de gelegenheid geven, zeker de, de sporters die in hun eentje er zijn hè, niet deel uitmaken van een grote equipe... Dat die wel aansluiting zouden blijven houden bij, uh, bij de ploeg. Om er echt een team van te maken, van al die spelers die elkaar misschien nauwelijks kennen. Ja, weet je, dat, dat, dat, dat kan natuurlijk, dat weet je niet, maar het kan net een, een, een plus opleveren. Uh, ik heb nog niet het idee dat we, doordat we allemaal om, omhelzend daar in, in die courtyard zitten, dat we nou meer medailles <laughs> gaan winnen. Maar uh, aan het tegenovergestelde, uh, geïsoleerd raken, wat, waar, wat ook in de Olympische geschiedenis zeker wel gebeurd is, ja, dat vind ik geen goed verhaal. En er is bovendien ook nog een soort high-performance team van specialisten aan het werken. De manier waarop je het uitspreekt, uh, geeft een beetje aan wat je ervan vindt. Volgens <laughs> mij Nee, nou, Nee, nee, ik vind het. Ja, ik ik Felix niet van die... probeerde het op zijn mooi Engels uit okay. te spreken. Ik, ik hou niet zo van die Engelse termen, maar dan denk Zal, ik. Zullen we dat het dan moet... gewoon topsportcentrum noemen? Dan, ja, dan gaat iedereen het meteen. En dat topsportcentrum, dat, dat is vlak in de buurt van het Olympisch Dorp? Ja, dat is. Uh, ik zei, als je een goede, goede honkbalarm hebt, dan kan je het volgens mij, uh, dan haal je dat net. Dat is uh, hemelsbreed is het, nou, uh, is het een paar honderd meter. En, uh, en wij zitten ook bij een, zeg maar, een soort achteruitgang van het Olympisch dorp. Dus ja, die sporters die kunnen daar zo naartoe lopen, zijn er in een paar minuten. En van tevoren heeft u dus bedacht, dat moet ergens in de buurt van het Olympisch dorp moet er zo'n centrum komen. Ja, nou, goed, ik ben vier keer naar de Spelen geweest als coach. En dan, dan ondervind je heel goed wat, wat er allemaal kan. En wat er, wat er mooi is aan die Spelen, maar ook wat er heel moeilijk is aan de Olympische Spelen. En het is een, het is een complex evenement omdat ze hebben nou eenmaal het aantal bedden... Wat, wat er voor de Spelen gebouwd wordt, dat hebben ze gemaximeerd. Dus er kunnen zoveel sporters en, en daaraan gekoppeld zoveel begeleiders. Dat betekent heel vaak dat je er te weinig hebt. Nou, tegelijkertijd zijn we in Nederland heel hard aan het werk... om, om de topsport te professionaliseren. Dat betekent dat er meer mensen fulltime met onze atleten werken. Nou, dat is een spanningsveld. Aan de ene kant hebben we er meer die een belangrijke rol spelen... voor de voorbereiding van onze zwemmers, onze judoka's. En aan de andere kant hebben we minder plekken tijdens de spelen. Nou, dat, dat, dat, dat verhoudt zich niet met elkaar. Dus toen kwam ik wel snel tot het idee van... nou, dan moeten we die mensen gaan faciliteren. Ja. En in de buurt dan van het Olympisch Dorp? U hebt, u hebt rondgekeken en u dacht... nou, misschien is dat wel een leuke plek. Hoe werkt dat dan? Nou ja, ik, ik weet uh, wel genoeg dat als je dat te ver wegzet... met zo druk als je programma is tijdens de spelen... en, en de spanning die velen van ons toch voelen... ja, als je dan in een auto moet gaan zitten, of noem maar op... dan, dan doe je dat denk ik toch niet snel. Dus ik had wel het idee dat moet. Ik had, eerst dacht ik gewoon, nou, tien minuten fietsen, dat is wel goed. Nou, uiteindelijk is het uh, drie minuten lopen geworden. Dat is natuurlijk nog beter. Bovenop een flatgebouw van... Het staat op uh, het dak van de parkeergarage van die hele grote shoppingmall, die hier naast uh, het Olympisch Dorp ligt. Ja, mooi mooi De faciliteiten zijn er, daar, daar zal het niet aan liggen aan de, aan de team spirit ook niet Na het spelen van een spelletje mensen je niet En gezellig met elkaar <laughs> uh, ja, Het enige waar het nog fout kan gaan Is de, de performance van de sporten uh, zelf Sporters, daar gaan we niet van uit Het gaat allemaal goed Even nog over, over de medaillekansen U heeft er al veel over gezegd 16 plus 1. Um, in welke sporten gaan we de meerdere halen? Nou, dat doen we historisch gezien in een aantal sporten. Nederland is uh, al, al meerdere Olympische Spelen goed in, in zwemmen, in zeilen, in roeien, uh, in de paardensport, in judo. Nou, dat, daar, daar hopen we natuurlijk ook met z'n allen enorm op dat we daar ook weer meerdere medailles gaan, gaan halen. Dat zullen we ook wel nodig hebben om ons doel te halen. Wie haalt er zeker een? Van wie bent u zo overtuigd nou, die, dat gaat niet mis, die, die laat zich niet afleiden door wat dan ook? Nou, die, die zekerheden die bestaan absoluut niet. Uh, ik denk wel dat er, dat er echt een aantal sporters uh, zijn... die de laatste jaren hebben laten zien dat ze, ja, dat, ze dat, uh, dat podium hebben ze al vaker hebben gehaald. Uh, ik ga er geen met naam en toenaam noemen. Het zijn er echt uh, meerdere. Uh, dat is mooi dat dat zo is. Uh, het is ook mooi om uh, te zien dat we in de komende 16 dagen... topsport bijna elke dag wel een kans hebben op een medaille. Vanavond de openingsceremonie. Uh, heel veel mensen doen niet mee, hè, veel sporters. Dat, uh, die moeten rust hebben. Die moeten binnen 48 uur aan de slag. U bent er wel bij, neem ik aan. Ja, de chef wordt wel verondersteld. Wordt wel verondersteld erbij zijn. Te lopen, ja. Ja, wat, uh, wat verwacht u? Het is natuurlijk een mega spektakel. Het is Danny Bor, ja. een beroemd regisseur. Wordt het over de top? Ik weet het niet. Ik bedoel, ik, ik heb zelf heb ik toch wel het idee, dit, dit is wel het land waar theater is uitgevonden. En uh, als je ziet hoeveel enorm veel, veel keus je hier hebt uh, in, uh, in een cultureel aanbod. Alleen in deze stad al, maar in het hele land. En je weet wat zij, wat hun geschiedenis is in, in de muziek, uh, in het toneel, ja, dan, dan, dan zijn de verwachtingen natuurlijk wel heel hoog gespannen. Heeft u Slim Dog Millionaire gezien? Die film van hem, van Danny Boyle? Ja. Ja, dat was overweldigend. Alleen al in de bioscoop. Nou, dat keer team, zoiets. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik denk toch ook wel dat ze, ja, dat ze een beetje hun best zullen doen, omdat. Laten we zeggen, met een, met een Engelse knipoog te doen. Uh, alles wat ze hier tot nu toe gedaan hebben... zijn ze zich wel heel erg bewust van... en de impact op het milieu en de, de economische situatie. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze daar een... Uh, uh, zoals we in, in Los Angeles hadden, 70 piano's of zo. Ik weet niet wat er stond, maar dat soort dingen gaan we niet zien, denk ik. Wat we wel gaan zien, dat zien wij vanavond op de televisie. En u bent erbij. Ik wens u een ongelooflijk mooie 2,5 week. Hartelijk dank. Ja, en nou ja, succes en veel plezier. De chef de mission van de Nederlandse equipe Marit Hendricks. Jan van der Putten met het nieuws in Hilversum. Bijna een kwart van de Spanjaarden is werkloos. In het tweede kwartaal steeg de werkloosheid tot 24,6 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 1976. Het gaat om bijna 5,7 miljoen werklozen. Nergens anders in de eurozone is de werkloosheid zo hoog als in Spanje. De Europese vliegtuigbouwer Airbus stelt de introductie van de nieuwe A350 met drie maanden uit. Dat meldt het moederbedrijf. Er zijn problemen bij de montage van de vleugels. De introductie van de A350 ligt inmiddels al ruim een jaar achter op het oorspronkelijke schema. Voor het eerst is een Syrisch parlementslid gevlucht naar Turkije... meldt Sky News Arabia. De vrouw uh, vertegenwoordigt de provincie Aleppo... waar de laatste weken zwaar is gevochten. En zij zegt dat ze vlucht voor het tyrannieke regime van Assad... vanwege de onderdrukking en de beestachtige martelmethoden.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 En vierde richting het strand op de N256, Sierikzee richting Goes voor Wolvaartsdijk 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer spelen vanaf recreatiepark de Wilgenplas in Maarsen. Eerst naar het groeiende aantal klachten over webwinkels. Want er zijn nogal wat klachten over die webwinkels. Voor het eerst wordt er meer geklaagd dan over gewone winkels bij Consuwijzer. Bij het loket van de overheid kunnen consumenten terecht met vragen en klachten. Dat is dus dat Consuwijzer. Ria Buit van Consuwijzer met de klachten top 3. Nou, op één staat echt uh, niet of te laat bezorgde producten. Dus dat is natuurlijk heel erg vervelend. Uh, garantie en ondeugelijke producten en diensten en over de rekening. Wijnand Jonge, directeur brancheorganisatie Thuiswinkel.org. Goedemorgen. Goedemorgen. 6.000 klachten in een half jaar over webshops. Zijn dat er ja, 6.000 ben... veel? Nou ja, ik denk dat er op zich ook wel een positieve kant aan zit. In die zin dat het, het is natuurlijk logisch is dat het webwinkel steeds populairder wordt. Dat zien we allemaal gebeuren. Dat het dagelijkse gedrag van onszelf. Uh, en dan is een logisch gevolg ook dat het aantal klachten natuurlijk uh, toeneemt. Tegelijkertijd... Dus het is eigenlijk gewoon zo logisch dat we er verder niet over moeten zeuren? Nou, dat gaat, dat gaat even iets te ver. Hè. Ik denk dat iedere klacht is natuurlijk eentje te veel en iedere klacht verdient een goede opvolging. En daar zit denk ik ook wel een beetje een probleem. Want ik denk dat uh, er zijn zo verschrikkelijk veel webwinkels uh, bijgekomen. En dan met name heel veel kleine webwinkels, hè, met alle respect voor het ondernemerschap aan de onderkant van de markt. Ja, en daar zien we het toch gebeuren dat uh, men het wat minder neemt met, uh, met dienstverlening en klantenservice en dat soort zaken. U zegt het zijn gewoon de kleine. De webwinkels. Nou, kijk, verhoudingsgewijs zijn natuurlijk de grote webwinkels die natuurlijk meer klachten hebben. Dat, dat is natuurlijk logisch. Als je miljoenen transacties hebt, dan heb je verhoudingsgewijs natuurlijk, uh, uh, natuurlijk ook wat meer klachten dan hele kleine webwinkels. Maar uh, wij zien in ieder geval in onze cijfers terug dat met name het aantal klachten van, van kleinere webwinkels, van webwinkels die ook pas net gestart zijn, ja, dat daar met name ook de, de enorme groei in zit. Is er één fout die heel vaak terugkomt? Nou, wat, een fout die heel vaak terugkomt is, denk ik, uh, een, een, ja, gewoon toch uh, consumenten onvoldoende inlichten over, uh, over voorwaarden, uh, dat dat goed op papier hebben staan en dat goed geregeld uh, hebben. Ja, en dan natuurlijk gewoon ook dat, uh, dat uh, spullen te laat geleverd uh, worden. Dat is denk ik de grootste klacht. Hè? Ja. Dus dat het, uh, de, de consument iets wordt voorgespiegeld van, nou binnen 24 uur is het product er wel. En het duurt gewoon wat langer. En uh, dat kan allerlei oorzaken hebben, maar dat is natuurlijk niet fijn voor een consument uh, die, die verwacht dat er iets binnen 24 uur er is en dat er vervolgens niet Gebeurt. Maar meneer Jonge, je kan natuurlijk als consument gemakkelijk even googelen van tevoren en dan weet je hoe zo'n webwinkel ervoor staat en bij staat. Ja, ik denk dat het ook een heel goed advies is om dat te doen. Want dan zie je dus al heel snel op allerlei fora van nou bij deze webwinkel is het wat minder, die springen wat minder om met service en klachtenafhandeling. En dan lijkt me heel verstandig om dat ook heel snel die webwinkel te mijden. En de webwinkels met een keurmerk die moet je natuurlijk de voorkeur geven boven die zonde. Ja, maar dat is, dat, dat is, ik ben natuurlijk geneigd echt om, om ja te zeggen vanwege onze eigen thuiswinkel Waarborg. En daar geldt natuurlijk ook wel voor. Maar uh, we weten ook dat er heel veel keurmerken zijn in deze markt. En dat het heel gemakkelijk is om een nieuw keurmerk te starten. En we weten ook uit ervaring dat uh, heel veel keurmerken het ook niet zo nauw nemen met uh, datgene wat ze beloven. Uh, dus, dus daar ben ik toch altijd een beetje voorzichtig uh, in. Uh, uh, en vooral webwinkels met, met heel veel keurmerken. Nou, daar zou ik ook nog eens een keer over nadenken. Want dan moet je wel heel veel uh, te hebben of te verkopen hebben... om dat, uh, al die keurmerken te moeten voeren. En de economische crisis, heeft dat nog zo'n weerslag op de webwinkels? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat consumenten wat uh, zorgvuldiger zijn, wat goed wat nadrukkelijker kijken. Maar er zijn wel theorieën over die ook zeggen dat juist de economische crisis uh, goed is voor het, uh, het webwinkelen. Dat dat juist consumenten aanspoort om met name ook op het web te gaan kijken naar, uh, uh, ja, goed, naar producten... En ...diensten op, op maat en tegen goede uh, producten-marktverhoudingen. dus een goede prijs. Uh, daar lopen de meningen nog een beetje over het heen. Maar natuurlijk, uh, er worden wat minder uh, grotere tv's gekocht... ...en uh, de consument kiest voor een wat kleinere tv. Dat zien wij natuurlijk ook wel terug in onze omzetten. Wijnald Jonge, directeur Brancheorganisatie Thuiswinkel.org. Sherry-Anne. Het lijkt ergens op zich maar je, Nee, er je, je, zit een sample in. Still veel, de veel. Nou ja, ik, dan, ja, dat, ja dat. Ik, ik krijg geen enkele blik van herkenning hier. <coughs> er nee. komt niks door. Ondanks het feit dat hier een oude BBC-zender nog op het dak staat... van Alexander <coughs> Palace van Waar Wij Uitzenden. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Ik neem je mee. Ik neem je mee. Eh, eh, eh, eh, eh. De Oranje Zomer. Tijdens de Olympische Spelen is de Oranje Zoop te horen vanaf de Wilgeplas in Maarsen. En op dat recreatiepark staat het huisje van Willem Hensbroek. En het huisje staat al drie jaar te koop. Echt veel geïnteresseerde kopers zijn er nog niet geweest bij Willem op de koffie. Maar misschien heeft hij vandaag gelukt. Hallo, ik ben Andrea. Ik heb al Hensbroek aangedaan. Hallo. Ik zit hier uh, verderop in het huisje van uh, vrienden van ons. Het is nu ah. de tweede keer dat ik hier ben. Dat bevalt me erg goed. En ik zag bij de receptie uh, een aantal... Huisjes te koop staan, waaronder oh, ja. deze. Dus ik dacht van, ik uh, ga eens even langs. Ja, eens is en leuk. Ga even kijken. leuk. We gaan even bekijken hoe het, uh, ja. hoe het er allemaal uitzag natuurlijk. Want hoe lang staat u hier al? Bij zelf is van al niet 50 jaar, 51 jaar. 50 jaar? Ja. Ja, we hebben dat helemaal opgegroeid dus, hier. Uh, u bent hier als, uh, als, als jongere al gekomen Ja, vrij dan? jong, uh, 6, 27 jaar kwam ik hier. Uh, oh, bent u al 76 dan? Bijna. Dus het doet goed aan de Maarsenveense plassen? <laughs> ja, maar oh, ja, maar wel. We hebben het ontzettend lang. zin. Oh, ja, mijn vrouw is een beetje met de, zit een beetje met de knieën te, te toppen En dan uh, is die overbrugging van die afstand een beetje ver om te lopen. Weet je wel. Dus dat wil dan een beetje minder de voorkant toe nou. Ja, bedoelt, dus ik wil eh, niet zeggen de dat, de situatie... ik dus, uh, dat ik dus weg hoor. had. Uh... Willem woont er met zijn vrouw meer dan 50 jaar. En alles ziet er tip-top uit. Maar ja, dat is ook niet zo gek. Want Willem is stimmerman geweest. Dat heb ik uh, ook een kort geleden... We ja, dit erop bijgemaakt, dus... Uh... Dit is een preële, gewoon de eerste geweest. Nee, nou, die heb ik graag nog geschuurd. Er zat een uh, droogdrom of acht. Oh, in een buitendouche zie ik. Dat heb ik ook. Dat we is we wel ontmoet. heel erg luxe, hoor. <laughs> nog een dubbele ijskast erin. Willem en zijn vrouw hebben in deze meer dan 50 jaar heel veel beleefd op het park. En het zou best wel wat doen als het wordt verkocht. Het doet me wel wat herinneringen, ja. Het is vroeger van mijn schoonouders geweest. Wij ah, schoonmoeten overleden. Toen we altijd die en toen was af en toe verkopen. Zo heb ik het toen gekocht. En u bent met uw kinderen hier geweest. Mijn met zoon is ik heb een kinderen, zoon. Denk ik. Mijn zoon is hier geboren. Want waar woont u zelf? Witte vrouwen, Utrecht. Ja, dat is een wijk zo van witte vrouwen. Oh, dat is toch uh, veilig in het centrum, bijna in het centrum. Tegen het centrum. Nee, witte vrouwen wonen daar. Daar wat ik ook een witte, witte vrouw had. <laughs> Tijd voor een bezichtiging binnen. Ik zal even vooraan. Wauw, ja, die slaapkamer is luxe dan mijn slaapkamer. hij uh... ja, is vrij gedat, ik heb een hele hoop ruimte. Bijna een walk-in klas heeft u? Ja. Dat kost het de patiënten, maar dan heb je ook wat, hè? Ja, dat zit uh, hier, waar we net stonden, dat is hier de en het toilet. Willemse vrouw zit in de huiskamer op de bank en ziet de verhuizing naar de voorkant wel zitten. Ik wil wel eens een keer wat anders. <laughs> een nieuw huisje, een nieuwe... Uh... Oog zoek iets waar ik niet zoveel meer hoef te doen. Hè? Want dat, uh... nou, volgens mij vindt u stiekem best wel fijn om wat te doen. Ja, ik wil wel wat doen. Maar... U bent niet een type die achter de geraniums gaat zitten. volgens nee. mij Als ik zie hoe picobello uw tuintje en alles eruit ziet. Dat is uh, <lacht> toch wel wat met een beetje werkuurtjes ook. Uh. Dat gaat niet zomaar. Nee, nee, nee. Ja, zo gaat het meestal. Hè. Dan willen de vrouwen, die hebben er allemaal geen zin in. En die mannen die willen nog even door. Uh... Nee, ik doe wel wel veel. Ja, hij doet buiten en ik doe binnen. Ja. <laughs> Tja, Andrea, het is mooi, maar 89.000 euro is een hoop geld. En dan moet je ook nog eens de grond pachten. Wat ik vind, het is niet alleen je huisje, je hebt ook dat je, je, hebt je per, per jaar nog een hoop geld moet betalen. Ja, wat wel... zit het ongeveer op? 22 of 23, hè? Ja, 2300 euro. Je mag een half jaar zitten, dus dan ben je eigenlijk ook nog 400 ja, per ja. maand. We uh... hebben ook niet zo heel duur huis op weer te houden, dat scheelt ook een stuk. Nou, ik zou het graag willen hebben, maar ik, uh, ik ben ook al echt aan het rondkijken. Nou, uh... dan heeft u het gezien, Die hebt een index gekregen en, die, uh, en dan kan je uh, eens een kijken. Indruk. Ja, op de bank, uh, is... ze doen ook niet meer zo uh, lekker met uh, tweede huisjes. Dus. Nee, nee, je nee. nee, krijgt helemaal niks meer, denk ik. Dan zie je het wel. Nou, Ik heb genoeg gezien, dank je wel voor de rondleiding. Jou, dank wel. Fijne avond nog. We zien bij elkaar. Hm. Dag mevrouw! Dag! Morgen weer de Oranje sloop en dan weer nieuwe avonturen vanaf Recreatiepark de Wilgeplas. Al oh dus Joris Kreugel, morgen is die er weer. De storm blondie vs. the doors uitgevoerd door de rapture rises nummer alweer uit 2005 en als je dan in de auto zit dan heb je wel een heerlijk gevoel dat dat gaspedaal nog nogal iets harder kan. De Radio 1 Sportzomer column. Vandaag met columnist, schrijver en kleinkunstenaar Johan Frits. Eindelijk was daar de langverwachte comeback van degene die we al die tijd zo gemist hadden. De zon. Terug van een 3-0-achterstand, back in town... ter meerdere glorie van ons collectieve geluk. Maar mocht het straks opeens toch allemaal weer ophouden... stort de regen weer met bakken uit de hemel, wees dan niet getreurd. De Spelen wachten op ons. Onze sporters bereiden zich momenteel voor in het Olympisch dorp. Het Olympisch dorp. Het is een plek waar ik tot voor kort niets over wist. Ik had me het dorp altijd voorgesteld als een veredeld centerparks... inclusief tropisch zwemparadijs voor de zwemmers... en barbecue-buffet voor de judoka's week zag ik een reportage waaruit bleek dat dat olympisch dorp... precies is wat het pretendeert te zijn. Een dorp. Het olympisch dorp is een echt dorp. Steen voor steen uit de grond gestampt. De Engelsen hebben er geen gras over laten groeien, nee. De ruim 16.000 topatleten verblijven drie weken lang... in luxe appartementencomplexen... waar de gemiddelde scootermakelaar in Amsterdam-Oud-Zuid... zijn vingers nog bij af zou likken. Ik zag de vredige beelden van al die fitte mensen. En verzuchtte. woonde ik maar in het olympisch dorp... De enige plek op aarde waar echt niemand obesitas heeft. Een baken van gelukzaligheid, gezondheid en vooral ambitie. Helemaal onhaalbaar bleek mijn wens niet. Als de Olympische Spelen straks afgelopen zijn... Ja, dan worden die verblijven omgetoverd in woningen voor gewone stervelingen zoals ik. Zoals u. Ik ben benieuwd of ik dan ook te weten krijg in wiens appartement ik kom te wonen. En of dat de prijs dan beïnvloedt. Ik bedoel, Het lijkt me logisch dat een huis van een mislukte boogschieter... een stuk goedkoper wordt dan dat van Bolt... Nou ja, de komende weken staat er nog een groot hek om dat dorp. Ik kom er niet in. De absolute topsporters van onze tijd worden momenteel strenger bewaakt... dan de gevangenen op Guantanamo Bay. Alleen hebben ze op dat Guantanamo Bay waarschijnlijk geen Playstation... of recreatieruimte. Of Ankie van Gruntsven is die er eigenlijk bij? Hm. Tot ik naar het beloofde dorp mag, bid ik daarom nog maar... voor nog meer zon en evenveel oranje goud. Johan Frits... De eerste sporter die van Nederland in actie komt op te spelen... is handboogschutter Rick van der Ven. Sterker nog, hij is op dit moment bezig aan zijn plaatsingsronde. Nou is dat handboogschieten is het natuurlijk geen sport waar je veel over hoort. En daarom de hoogste tijd voor een nadere kennismaking. Verslaggever Robert-Jan Boy. Die ging kijken met de laatste, bij de laatste training van Van der Ven. En dat vond nog plaats op Papendal. 3, 2, 1, start. Ja, ik heb eigenlijk de neiging om een beetje zacht te praten... Om, uh... De heer niet uit een concentratie te halen. We zijn op een groot gasveld te kijken naar vier boogschutters. Waarvan hier recht voor mij Rick van der Ven. En er wordt geschoten op een schietschijf pakweg 100 meter ver weg. Anderhalve minuut. De trainer, Wietse van Alten, die geeft aanwijzingen. Met behulp van een stopwatch. Ja, kennelijk gaat het erom om gewoon in de roof te schieten en hem aan te wietsen. Hier is ja, ja. het toch niet? Nee, dat klopt uiteindelijk wel. De schijven die staan op de limpse afstand, op 70 meter. Ja. We hebben de laatste training vandaag hier op het sportcentrum waar we het hele jaar door trainen. Ja. Dit zijn de puntjes op de I voor Ren. Puntjes op de I. Ja, ja en zijn ploeggenoten die zijn hier om, om samen met hem te trainen. Dus we hebben wat duels getraind ja. en daar zijn we wat kwaliteit aan het, aan het op kwaliteit aan het trainen. Nu lopen de, de handboogschutters naar de schietschijf om de pijlen, ja. Ja, om de pijlen op te halen. Juist. Om uh, te kijken even hoeveel punten we geschoten hebben. En moet je kijken wat Rick allemaal bij zich heeft, zeg. Een heleboel tientallen pijlen in een soort uh, tas hier. Bubbelend ja, aan de pijlen, zijn uh, pijl, Pijlentas, daar zou ik mijn pijlen in zitten voor tijdens het, het schieten. En wat heb je nog meer bij je? Uh, ja, ik, wat erin zit is mijn tap. Dus dat is gewoon het uh, stukje wat ik op mijn vingers heb om mijn vingers te beschermen tegen de pees. Ja? En gewoon mijn pijlen trekken om de, af, als de pijlen vast in het doelpak zitten om ze dan uit te krijgen. Allemaal in de roos. Ja, dat is. Uh, dat is Ongelooflijk. Wel, ja, dat is wel de bedoeling uiteindelijk. Over die afstand. Ja, daar trainen we ook voor. Vertel even wat meer over jezelf. Uh, ik, ja, ik ben 21 jaar oud. Ik kom uh, uit Os. En ik zit nu al. Uh, dit is al mijn derde jaar hier in Papendal waar ik, waar ik hier woon. Om hmm. te trainen en uh, school te combineren. Ja. Ik doe er nog uh, werktuigbouwkunde langs. En dan probeer ik zo goed mogelijk te combineren met sport gewoon. School. We moeten er eventjes... Uh... De serie nog, jongens. Twee, één, go. Is een, uh, dit is een, een vrij complexe beweging. Het lijkt erop of dat de schutters helemaal stilstaan. Ja. Uh, maar ze blijven in principe de bogen een heel klein beetje uittrekken. Ja, en om dat goed gecontroleerd te doen... dat vergt zoveel training en zoveel uren uh, um, oefenen. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Wat zijn de kenmerkende kwaliteiten van Rick... Rick is een, een hele rustige jongen. Die, een hele eenvoudige jongen. Die weet waar hij mee bezig is en die weet wat, hij, weet wat hij wil. Hoe bedoel je eenvoudige jongen? Nou, je merkt gewoon dat hij... Als je, er zijn mensen die heel erg onder de indruk zijn van de Olympische Spelen... wat er allemaal bij komt kijken, wat er allemaal te doen is. Ja, en dat zijn dingen die hem eigenlijk niet zo bezig houden. Het enige wat hij, wat hij graag doet, dat is sporten. En dat is bezig zijn met, met, met de handboog. En, ja, en of het nou op, in, een, in een Olympische arena is of bij wijze van spreken hier op Aapendal... hij wil toch altijd het, het beste uit zichzelf halen, ongeacht de locatie. Oké, okay, jongens. Half minuut over. Is het niet jammer dat je ja, nooit zoveel over schutten hoort eigenlijk? Het is onbekend. Kijk, het is, uh, misschien, uh, zijn misschien nog een aantal wedstrijden... Een, een grote hoop van de wedstrijden wat misschien niet heel erg bijzonder spectaculair is om te zien... En ja, daar springt de Olympische Speler weer helemaal uit. Want ja, als je helemaal geen verstand hebt van handboogsport en je bent op de Olympische Spelen aan het kijken... Ja, bij ons is het tot aan de laatste pijl, is het beslissend en spannend. En dat is zo onwijs spannend om te kijken. Wij zijn een van de weinige sporten die eigenlijk altijd doorgaat. Behalve met onweer en zulke dichte misdaad dat het doelpak niet meer ziet. Maar toch echt in alle omstandigheden eigenlijk wel gewoon het midden kunnen raken. Dat is eigenlijk wel het leuke eraan dat Zeg, nou zie ik hier die ingewikkelde boog. Met, ja, het is een hele grote boog, maar ook met allerlei uh, uitsteksels. Ja, wat wij erop hebben zitten, ja, het is een vizier om mee te richten. Er zitten stabilisatoren, oftewel die, die, ja, de stokken, zoals oh, ja. mensen het ook wel zouden noemen. Ja. Maar dat is gewoon puur voor, ja, voor het gewicht op de boog te brengen en ja, ja. om de boel een beetje stabiel te kunnen houden in de wind. Mag ik het ook een keer proberen? Even? Uh, ja, ik denk, denk dat het wel zwaar zal zijn. Ja. Even voelen, gewoon even. Ja, dat kan wel. Ja? Dit je Olympische boog, neem ik aan. Ja, dit is de mij niet, ja. Je moet er voorzichtig zijn. Ja, het liefst wel, ja. Hou even de microfoon vast, want dan... Uh... Ja, hier vasthouden, handvat. Dan proberen niet los te laten. Oeh, dat is nog een behoorlijk zwaar ding, zeg. Oeh. Kijk. Poeh. Mm -hmm. Dat valt niet mee. Nee, als je... Ik voel uh, het in mijn armen. Ja, je bouwt het ook langzaam op uh, door de tijd heen. Maar uiteindelijk kom je wel op een... Uh, ja, een fix... pondage, om om het zo te noemen. Dus flink trekgewicht aan om... Uh, door de, de tijd heen, ja. Tooi toi, toi. Ga ervoor. Wij gaan er nu geval best doen, ja. Het handboogschutten. Aangeschoven is je op Albeda. En wij zijn met het vliegtuig hierheen gekomen. Sommige mensen komen met de trein. Buiten gewoon comfortabele manier van reizen. Je bent ook zo in Londen natuurlijk. Maar meneer Albeda, hoe heeft u dat aangepakt? Ik ben met mijn, uh, met mijn boot deze kant op gekomen. Dat verbreedt alle accreditatie, alle douanefaciliteiten. Dus je kunt gewoon vanaf Scheveningen gewoon richting Herwich, dan naar beneden... Wachten op hoogwater en dan soef je in één keer naar ja, Je in kan Londen. gewoon genoeg veel drank meenemen en dan komt het vanzelf goed. Je mag alles meenemen wat je wilt, Het wordt niet gecontroleerd. En het ligt dus 100 meter van de Tower Bridge. Enig idee uh, hoe de naam van die boot komt? Spirit of? 96. Dat uh, oh. is gebouwd een beetje op de, op de, de, de begeestering die er geweest is in de volleybalploeg in 1996. Ja, dat waren nog eens tijden, hè? Dat zijn nog steeds tijden. De Gouden tijden, de gouden volleybalcoach zit bij ons aan tafel. En dat gaan we zo horen in het programma Radio 1 Sportzomer. Dat komt vanuit Alexandra Palace hier in Londen. En wist jij, Felix, toen we gisteren in de taxi zaten, dat, dus vertelden ze nog dat hier nog Duitsers hebben vastgezeten? Ja, in de Duitsers de oorlog. en Oostenrijkers hebben hier in de oorlog ja, hebben, die zijn gevangen. geïnterneerd geweest. En dat was de eerste plek waar de BBC zat ook geen, nog? geen prettige plek dan om te zitten, eerlijk gezegd. Zeker niet dat het zo waar. Ja, ja, zeg het maar. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Ik geniet enorm van dit sportstel, maar... Heeft u iets op uw lever? Goedemiddag. Ik wil even een klacht in die nou over de weermannen. Een klacht zelfs, vertel eens. Of iets heel anders? Nee, ik had een vraag namelijk in plaats van een klacht. Dat mag ook. Bel 0800-1101. Javans hebben het altijd over natte regen en gevochtige bui. In gesprek met Valentek. Dus geen natte regen meer, gewoon regen. Punt. Bel iedere dag tussen 2 en half 3 met Tom Valentek. Bel je voor de gezelligheid, of wat bel je? Ja.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 Itstaffing.nl. Dit is Radio 1.